De politie heeft in drie supermarkten tientallen kilo's cocaïne gevonden. De harddrugs zijn door supermarktmedewerkers in de provincies Drenthe, Friesland en Overijssel gevonden in bananendozen. De politie wil niet zeggen op welke plaatsen en bij welke supermarkten de drugs zijn aangetroffen, omdat supermarktmedewerkers gevaar kunnen lopen. Het gaat om heel veel geld en daarom is de kans groot dat de eigenaren van de drugs hun spullen willen terughalen, zegt de politie. Sinds het aantreden van het kabinet Rutte hebben 101 megastallen samen ruim 11 miljoen euro subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dat schrijft staatssecretaris Bleker in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Er waren onder meer vragen ingediend door de Partij voor de Dieren over de megastal in Grubbenvorst. De partij wilde weten of die megastal 2,1 miljoen euro aan subsidies heeft gekregen, zoals Wakker Dier zegt. Volgens staatssecretaris Bleker heeft het bedrijf inderdaad subsidie gekregen. Hoeveel precies, kan Bleker niet zeggen... omdat hij alleen inzage heeft in de subsidie van zijn eigen ministerie. In de Verenigde Staten en daarbuiten wordt met spanning uitgekeken... naar het eerste televisiedebat tussen Barack Obama en Mitt Romney. Verwacht wordt dat zo'n 60 miljoen Amerikanen het debat rechtstreeks op televisie zien. Dus het eerste van drie debatten tussen de president en zijn republikeinse uitdager. Op 16 en 22 oktober zijn de volgende... Het de debat begint om drie uur vannacht Nederlandse tijd en is rechtstreeks te volgen op NOS.nl en Journaal 24. 33 dagen voor de verkiezingen is dit de kans voor Mitt Romney om zijn achterstand in de peilingen goed te maken. Hij staat iets achter op Obama in de meeste van de negen swing states, staten waarin het erom spant wie er wint en die bepalend kunnen zijn voor de uitslag.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 Nu kennen we allemaal het spreekwoord belofte maakt schuld. Allemaal behalve politici blijkbaar. Politici denken dat schulden ontslaan van beloften. In elk geval als het gaat om staatsschuld en verkiezingsbelofte. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Spoedoverleg tussen de NAVO-landen, nu Turkije met militaire middelen... heeft geantwoord op een dodelijke mortieraanval door Syrië. Over een kleine vier uur begint het eerste tv-debat tussen Romney en Obama. Alles staat zo'n beetje van tevoren vast, behalve de blunders die de presidentskandidaten kunnen maken. Twee journalisten van het Financiële Dagblad schreven een boek over een enorme vastgoedfraude bij het Bouwfonds. Het boek werd bewerkt tot een toneelstuk dat morgen in première gaat. Ik ga straks onder meer praten met enkele hoofdrolspelers in het stuk dan. Onder andere Pierre Bokma, die Nico V. speelt... tegen wie eveneens morgen de rechtszaak wordt hervat. Het hoofd van de Russische Veiligheidsdienst waarschuwde vandaag... dat Al-Qaeda bosbranden als nieuw terreurwapen ziet. Hoe effectief is dat, vragen we ons af om vijf voor twaalf. En er is weer luismuziek in de studio door J.Mai... Ja, door Volkner. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 3 oktober. De economische crisis slaat toe in de detailhandel. Kledingwinkels zien hun verkoop met 7% dalen. Dat is niet meer gebeurd sinds 2001. Steeds meer zaken gaan failliet. En hoewel je dat misschien wel zou denken, de oorzaak ligt niet alleen bij de economische crisis. Het was zeer koud en zeer nat in het tweede kwartaal. Niet echt weer om te gaan shoppen. De sluiting van de winkels van textielketen Henk laat zien dat vooral goedkope zaken het lastig hebben. Door kun je in dit soort winkels voor weinig geld je hele garderobe vernieuwen, zegt een mode-expert. Dan krijg je ledderlook, tijgerprint, satijn, lurex, glimmertje, studs, bikerboots. 99,95. Even rekenen, moet ongetwijfeld ook minister De Jager... Toen hij, uit de begrot, toen, hij de, toen hij de begroting van volgend jaar doornam. Niet zijn eigen begroting, maar die uit het deelakkoord van Rutte en Samson. Dat was geen probleem voor de minister. Het overgrote deel, bijna de hele begroting zoals die door het kabinet is voorgesteld, wordt ook intact gelaten door deze twee partijen. Vandaag werd er over de voorgestelde cijfers gesproken tijdens de algemene financiële beschouwingen. De nieuwe vrienden, VVD en PvdA, kregen het zwaar te verduren van de oppositie.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 De bonden willen meer integratie tussen het reizigersvervoer en het spooronderhoud. En waar kennen we dat ook alweer van? Wij kunnen vele parallellen trekken met ProRail in Nederland en NS. Waar het ook dikwijls is fout loopt in communicatie. Allemaal mooi en wel, denken de treinreizigers. Maar door de staking zijn vooral zij de dupe. Ik haat dit soort toestanden, absoluut. Omdat het altijd dezelfde mensen zijn die er dupe van zijn. Ik kan eventueel wel wat begrip opbrengen voor uh, hun eisen, alhoewel ik daar ook mijn twijfels over heb, maar het is iedere keer hetzelfde. Vanaf morgen rijden de treinen in België overigens weer. Dan een bijzonder gezelschap hier in Hilversum. Alle nieuwslezers uit de geschiedenis van het NOS-journaal waren bijeen voor de presentatie van het boek Iconen van het 8-uur-journaal. Het programma heet nog hetzelfde, maar is in de loop van de jaren wel wat veranderd. De eerste kist met maanstenen en maanstenen. In het begin is het het hele beschaafde accent. En dan gaan we naar, uh, uh, doe maar gewoon joh, naar de rollende R. Goedemiddag. De eerste vrouwelijke presentatrice, Eugenie Herlaar, vergelijkt haar journaal met een programma dat nu nog steeds op de buis is. Het hart van Nederland nu was het journaal van toen. We deden modeshows, we deden huishoudbeurs. We deden, maar ook de, de restauratie van de Martienthoorn in Groningen. De 73-jarige Herlaar zou het maar wat leuk vinden... om nog één keer in de supermoderne studio het journaal te presenteren. Als ik u zo zie staan, dan denk ik, nou, ze kan zo weer aan de slag. Dan nou, ga ik naar huis, want ik ben eigenlijk net binnen. <laughs> Zal ik het overnemen vanavond? Ik ja. moet alleen even je zegt hoe moet. En dat was Nieuws Vandaag via de radio en de televisie. En het nieuws uit de kranten van morgen werd voor u samengevat door Freddy van Tijn. Twaalf Nederlandse universiteiten staan in de wereldwijde top 200. Het blijkt uit een ranglijst opgesteld door de Engelse krant The Times en een onderzoeksbureau. Spits en het Nederlands Dagblad onder meer schrijven over de World University Rankings. Die maakt de rangorde op basis van onderzoeksresultaten, onderwijs en de internationale activiteiten van universiteiten. Nederland heeft na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de meeste universiteiten in de top... Leiden is het hoogst genoteerd op de 64ste plaats. Verder zitten in de top 100 Wageningen, de Erasmus Universiteit in Rotterdam... de TU Delft, de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Sommige ministeries laten het aannemen van jongeren met een beperking... afhangen van de subsidie die ze daarvoor krijgen. Arbeidsgehandicapte jongeren zonder indicatie... kregen dat te horen bij Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu. Die hebben geen geld om arbeidsgehandicapten aan te nemen... die geen subsidiepotje meebrengen. Spits schrijft dat dat bleek op een banenmarkt voor arbeidsgehandicapten. Op andere departementen, zoals bij Economische Zaken... wordt het onderscheid overigens niet gemaakt. Sinds vorig jaar hanteert de overheid een kwotum voor arbeidsgehandicapten. De Telegraaf schrijft over de opvallende groei van de auto-industrie in Amerika... Vorige maand werden meer auto's verkocht dan voor het begin van de crisis. De Telegraaf schrijft dat volgens een onderzoeksbureau in de Verenigde Staten het aantal verkochte auto's in september steeg met 12,8% naar 1,2 miljoen, het hoogste aantal sinds maart 2008. De verkoop van kleine, zuinige auto's steeg met 50%. Het is het derde achterin volgende jaar dat de Amerikaanse auto's verkopen met meer dan 10% stijgen. Morgen is het twintig jaar geleden dat op een flat in de Bijlmer... een L-alboeing neerstortte. De Volkskrant sprak met psychiater Bertort Gelsons... die er vanaf het begin bij was. Hij vertelt onder meer hoe op de dag na de ramp... de dakloze slachtoffers zijn ondergebracht in een sporthal. Ze zitten op de grond. Om hen heen marktkramen van de sociale dienst... het leger des Heils en een hele trits andere hulpverleners. En de slachtoffers moeten langs al die kramen. Overal krijgen ze dezelfde vragen. Wie bent u, wat heeft u meegemaakt, wat heeft u nodig? Daar is het idee van één informatie- en adviescentrum geboren, zegt de psychiater. En zo'n centrum is nu standaard na een ramp, wettelijk vastgelegd. Het Nederlands Dagblad schrijft dat het leger des Heils een buitenpost start op Urk. Het leger ziet er een taak, ondanks de hoeveelheid christelijke initiatieven die daar al zijn. De Stichting tot Heil des Volks vindt dat het leger beter kan zoeken naar plaatsen... waar nog geen christelijke hulpverlening is... Een vertegenwoordiger zegt zelfs in het Nederlands Dagblad... dit plan vertoont cannibalistische trekken, trekjes. Als je in zo'n kleine gemeenschap hetzelfde werk gaat doen als wij nu al doen... dan ben ik bang dat het verspilde moeite zal zijn. En vanavond heeft een rechtbank in Zwitserland bepaald... dat oud-wielrenner Floyd Landis in acht media zijn spijt moet betuigen... voor het beledigen van de internationale wielrenunie UCI. Een van die kranten is de Voxkrant... Landis won in 2006 de Tour de France... maar moest de titel inleveren na een positieve dopingtest. Sindsdien had hij voortdurend kritiek op de UCI en op de dopingaanpak. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendladen. Ik heb het u al gezegd, het ochtend heeft vanavond live muziek... en hij staat hier in zijn eentje met koptelefoon op en gitaar in de hand. G.M.I. Faulkner uit Australië. En het eerste nummer dat hij gaat zingen is Turn Me Around...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 I wish I could find another way Throw back my hands and say I want to be free yeah. Oh, I'm free to be made yeah. Oh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 I you can turn me Dat was J.M.I. Faulkner, afkomstig uit Australië en woonachtig in Berlijn. En hij was zo hard bezig dat hij zijn koptelefoon verliest, maar dat hebben wij verder niet gehoord. We horen hem straks nog een keer terug. Turkije zegt dat het doelen in Syrië heeft bestookt als vergelding voor de beschieting van een Turkse grensplaats. En de ambassadeurs van de NAVO-landen zijn nu bijeen voor spoedoverleg. Bram Vermeulen is onze correspondent in Turkije. Bram, goedenavond. Goedenavond. Wat weet jij meer van die beschietingen van Turkije op Syrische doelen? Nou, de, dat zijn artilleriebeschietingen geweest. De doelwitten die, die zijn vast. Telt door radar. dat dus we hebben kunnen zien waar die mortiergranaat van eerder vandaag... ...precies vandaan is gekomen, van het Syrische leger dus. En die post die die mortier heeft afgeschoten... ...die is vanavond bestookt door Turkse artillerie en uitgeschakeld. Ja, de Turken laten hier zien dat ze in elk geval menig zijn... ...als ze zeggen dat ze geen provocaties meer zullen dulden aan hun grenzen... ...wat ze eigenlijk al maanden... Roepen en waarvan ze uh, ook maandenlang eigenlijk niet echt uh, serieus iets mee gedaan hebben. Dat is eigenlijk het opvallende nieuws van vandaag, Dat er voor het eerst de grote woorden die er eerder zijn gebruikt uh, ook worden ingelost. Ja, er is natuurlijk, natuurlijk eerder een, een, een incident. En dat ging over uh, dat vliegtuig hè? dat, dat ja. uh, naar beneden uh, was, was ge, ja. geschoten. En toen hebben ze inderdaad gezegd dat als er weer iets zou gebeuren dat ze het dan ook zouden vergelden toch? Ja. Dat neerhalen van dat vliegtuig heeft eigenlijk de boel op scherp gezet. We weten overigens na maanden nog steeds niet precies wat er met dat vliegtuig is gebeurd. Nee. Sommigen dat het gewoon zelf ja, is neergestort. Er is van altijd niet aangetoond uh, hoe dat is neergehaald. Maar toen is gezegd, nog één keer en dan zullen we laten zien uh, wat de kei waard is. Maar... Sindsdien uh, is er heel veel gebeurd. Ik ben zelf een aantal malen de Syrische grens uh, Syrië ingetrokken vanaf uh, Turkije. En daar kun je bijvoorbeeld in een stad als Azaz, dat letterlijk twee kilometer van de Turkse grens ligt, horen hoe daar elke nacht, elke nacht wordt gebombardeerd door het Syrische leger. Dus zo dichtbij komen de mis van de Syrische luchtmacht. En niet één keer heeft Turkije daarop gereageerd sterker. Uh, eerder deze week is er in hetzelfde dorp ook een mortierganaat. ...neergekomen van het Syrische leger, uh, hè, dus een, een, een Turks dorp. Daar vielen toen een aantal gewonden bij, Wonden, bovenwonden alleen maar gewonden. En ook daar reageerde Turkije niet op, uh, behalve met een diplomatieke klachtbrief dat het zo niet verder kon. Hmm. Uh, dus wat dat betreft is het opvallend dat daar deze keer dus wel een actie aan is verbonden... ...maar ik denk vooralsnog niet meer dan een vergeldingsactie. Ja, dat, dat, dat zou kunnen, maar de ambassadeurs van de NAVO-landen... die zijn nu in Brussel bij een voor spoedoverleg. Ja. Dat, dat geeft misschien toch ook wel aan dat ze bezorgd zijn... dat de situatie escaleert, of niet? Zeker, zeker zijn ze bezorgd en ze horen dit ook te doen. Ieder NAVO-lidstaat kan ze om zo'n overleg vragen. Dat heeft Turkije ook onmiddellijk gedaan, nadat... Het incident van vandaag waar die vijf doden zijn gevallen. Maar je moet goed opletten hoe dat overleg heeft plaatsgevonden. Namelijk onder artikel 4 van het verdrag van Washington van de NAVO. En daar staat eigenlijk dat de NAVO-lidstaten een overleg kunnen aanvragen... ...als ze van mening zijn dat de territoriale integriteit... Uh, ...of de veiligheid van het land wordt bedreigd. Uh, het, het was veel serieuzer geweest als deze bijeenkomst had plaatsgevonden... ...onder artikel 5, die eigenlijk alle NAVO-landen verplicht andere lidstaten te beschermen en te reageren als een zo'n lid NAVO-lidstaat in de veiligheid in gevaar wordt gebracht. Met andere woorden, er is geen verplichting om nou vervolgens ook iets echt te gaan doen. Er wordt gewoon gesproken en er is net een verklaring uitgegaan waarin dan de actie van het Syrische leger wordt veroordeeld... maar ook niet meer dan dat. Ja. Nog even over wat er eerder gebeurt vandaag. Uh, dat was namelijk dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... Ban Ki-moon Turkije tot kalmte maande. Ja. Nou, Turkije heeft zich daar dus in die zin niks van aangetrokken, uh, blijkt nu. Ja. Um, hoe, hoe, hoe kijkt Turkije tegen de Verenigde Naties aan eigenlijk? Turkije heeft in afval altijd gezegd dat ze nooit tot militair ingrijpen zouden komen in Syrië als dat uh, niet, niet kan gebeuren met een internationaal mandaat. Met andere woorden, met toestemming van de VN-veiligheidsraad. En je weet, in die VN-veiligheidsraad zitten China en Rusland dwars, die willen geen ingrijpen. En om heel eerlijk te zijn, zijn de meeste westerse landen daar eigenlijk wel blij mee. Het is een perfect alibi, een goed excuus om ook inderdaad niks te doen. Denk bijvoorbeeld aan de belangen van de Verenigde Staten. Obama runt een verkiezing op het moment, moet op 6 november herkozen worden. Het allerlaatste wat hij wil, is een verdere escalatie van het conflict in Syrië. Dat Amerikanen daarbij betrokken zouden moeten worden. Of zelfs alleen al het Turkse leger, daar hebben ze gewoonweg geen zin in. Dus eigenlijk is het een ongelukkig ongeluk. Turkije uh, uh, reageert nu door uh, de, de, deze artilleriebeschietingen, maar het is vooral om gezichtsverlies te voorkomen. En ik denk uh, dat het ook zo in New York nu gelezen wordt. Ja, en bovendien heeft New York nog wel wat anders aan zijn hoofd op dit moment, namelijk verkiezingen, denk ik zomaar. Precies. Oké, okay, goed. Bram Vermeulen was dat uh, over de uh, beschietingen, de terugschieten van Turkije op Syrië. En uh, ja, nu denkt u, nu krijgen we weer muziek en dat is ook zo. Maar uh, onze, <laughs> onze zanger JMI was even weg en komt nu terug. Ik, ik praat het gewoon even vol tot hij weer aangesloten is. You don't want to have your headset uh, on, your, on your hand? I think I'll put it on again. Oké, okay, that's, that's a good idea. Um, a year ago you visited our program as well. Liked it, did you? I did I had a really nice time. Yeah, you did. Unfortunately I, I can't understand what you're saying when you when you're talking but um I like the vibe. You like the vibe. <laughs> okay. Goed, hij hey, vond het hier de vorige keer ook leuk en daarom is is hij ook weer terug. Um your new album is coming soon. Uh it's Is it going to be very different from uh, the last two albums you made? Yeah, I think so. It's um in it's an album way? that's come about in the last four years. After having made some some big life changing experiences, um, for instance, moving to Europe. Yeah, to Berlin, did you? Yes, yeah. I, I moved to Berlin and I've been based there now for the past two and a half years. And with living in a new city come new experiences, and and of course they translate into songs. And uh, a lot of touring as well throughout Europe in the last couple of years. Sure. Nou, hij heeft uh, eerder twee albums uitgebracht, uh, waarbij in uh, 2009 het laatste, Kiss and Ride. En uh, hij gaat, staat op het punt een derde album uit te brengen. Dat zal inderdaad veranderen. Want hij is inmiddels verhuisd, inderdaad, dat vertelde ik u al, van Australië naar Berlijn. En dat heeft een enorme impact gehad, om eens een goed Nederlands woord te gebruiken, op zijn uh, leven. Okay, let's uh, listen to your second song, When I Lean In. Yes. Think I'm going to sail my car and move away from here, find a place across the sea. Where the winter trees they bend and creak. Times have changed in the place where I was raised. All oh, my friends they haven't kids. Yeah, the cycle starts again. Oh, and when I lean in and nestle against your skin, feel the warmth against my brow, why? Set my nose in To the crook of your neck only that's a place I love best Thought I'd return And sweep you off your feet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 my brow I said my nose in to the crook of your neck honey that's a place I love best when I lean in and nest against your skin feel the warmth against my brow I set my nose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 dat was J.M.I. Faulkner. En als u het mooi vindt wat hij speelt... en u woont per ongeluk uh, in de buurt van Den Haag of in Den Haag... dan kunt u morgen naar het paard van Trooje in Den Haag... want daar treedt hij op. En overmorgen treedt hij op in Zwolle. Thanks. Thank you very much. De Amerikaanse politieke arena bevindt zich vanavond... op de campus van de Universiteit Denver. Over zo'n 3,5 uur gaan Barack Obama en Mitt Romney... het eerste televisiedebat aan met elkaar... En om dat van dichtbij mee te maken is correspondent Wessel de Jong naar de campus afgereisd. Hoe is de sfeer, Wessel? Ik zit hier onder een, onder een basketbalhoep in een hele grote sportzaal. Een uh, paar duizend journalisten zijn er, uh, 700 uh, buitenlanders zijn erbij. Grote rode tapijten. Maar ja, het is misschien een beetje ontnuchterend om te zeggen... maar veel, meer dan, veel verder dan beeldschermen zullen we niet komen. Je kunt wel wat mensen spreken die er dan uh, omheen wat mee te maken hebben. Maar uh, nee, echt uh, Romney en Obama rechtstreeks in de ogen kijken vanaf de eerste rij... dat gaan we niet lukken vanavond. <laughs> Jammer voor je. Dan gaan wij ja. maar naar de televisie kijken. Nee, maar we, um, um, ik begrijp dat de campagne-teams al heel lang bezig zijn... met de voorbereiding van dit debat. Wat is de rol precies van die teams... Die teams die bereiden het zeer minutieus voor. Ze, ze doen het in rollenspellen, zeg maar. Uh, Obama die wordt voorbereid door senator Kerry. Die speelt dan Romney. En Kerry komt uit Massachusetts, Romney komt uit Massachusetts. Dus hij kent hem, uh, hij kent hem heel goed. Uh, Romney die wordt voorbereid door een senator uit, uh, uit Ohio, uit Port. Uh, senator Portman, een hele gematigde, ja, bijna liberale Nieuwe Republikein, zou je kunnen zeggen. Hij heeft ook de nodige verliezers voorbereid. Dus je kunt je afvragen. Of het wel zo'n heel goed idee is of hij dat, uh, hij dat doet. Maar het interessante is wat je. Hè, er komt natuurlijk heel mondjesmaat. Komt er dan wat informatie uit die teams komt er dan naar buiten. Maar het interessante wat je ziet is. Dat ze eigenlijk allebei de partijen zijn. Ze ongelooflijk de verwachtingen naar beneden aan het bijstellen. Hè? Ze zeggen allemaal. Ja, de ander is wel heel erg goed hoor. Die is wel zijn een hele erg goede. Die beter. Dus het doet wel erg denken aan dat schooljongetje. Dat, uh, dat zegt, nee hoor, ik heb mijn ik niet geleerd en dat de volgende dag toch een tien, een tien haalt. Heeft. Dat is ja. een beetje de sfeer. Oh, er... was ja, dat ook? Ja, dat heel dat zijn vervelend. heel ja, ja, zeker. Hey, maar er is ook heel erg veel onderhandeld hè, van tevoren, toch? Over wat er allemaal wel mocht en niet mocht en vooral niet mocht, begreep ik. <laughs> ja, nou. Tot en met zelfs het aantal familieleden. dat na afloop op het podium mag verschijnen. is er, is er onderhandeld. Het wordt verder een, een behoorlijk strak, strak debat. Nou, in de zin van strak dat het publiek. wordt vooral erg in toom gehouden Geen gejuich. mag niet een soort quizstemming. mag er niet komen te, mag er niet komen te hangen. Ook geen bellen en toeters. om, om antwoorden af te, af te ronden. Dus ook geen. geen, geen niet zoals in Nederland. geen RTL-achtige. debatsferen. Dat zeker niet. En tegelijkertijd. die, die moderator gaat. De sprekers ook wel weer heel erg vrij laten. Het moet echt wel een, een interactie worden, want dat is natuurlijk waar de mensen naar uitkijken. Ze kijken natuurlijk niet zozeer uit naar die antwoorden van die kandidaten, want die kennen ze wel, maar ze willen natuurlijk vooral zien hoe die mannen met elkaar omgaan. Dat wordt natuurlijk het, het echte spannende van de avond. Hm. Mag er wel gelachen worden trouwens? <laughs> Ik of weet het nee, niet, volgens mij niet. Ook, nee, ook niet, die, die, die mag ook bedoeling. niet. Nou, misschien wel door de, door de mannen. Nou, Obama heeft wel het advies gekregen juist dat hij zijn glimlach moet inzetten, hm. Dat hij vooral humor moet gebruiken. Obama heeft hij heeft natuurlijk een beetje het gevaar dat hij in de, in de, in de professormodus schiet. En dat hij, uh, dat hij les gaat geven, dat hij, dos dat hij gaat doseren. En daarbij komt hij ongelooflijk arrogant over. En in die valkuil mag hij vanavond niet trappen. Nee, wat zijn er nog meer valkuilen voor die mannen? Uh, nou ja, voor Romney staat natuurlijk ongelooflijk veel op het spel. Voor Romney is het eigenlijk één grote valkuil zou je ongeveer Want kunnen, die maakt kunnen, steeds kunnen, blunders. Die maakt steeds blunders. Nou, daarvan krijgt hij nu, natuurlijk nu ongeveer... Dit wordt zijn grootste publiek nu uh, van, de, van de hele campagne. Gaat ze zo voor zo'n 60 miljoen mensen gaat hij spreken. Twee, twee, twee weken geleden maakte hij natuurlijk een hele grote blunder. Dat zou je nog wel weten dat hij om 47% van de Amerikanen... Die schilder die eigenlijk af als losers en uitkeringstrekkers. Nou, dat... Moet hij dan nu vanavond een beetje zien te herstellen? Hij heeft dat Kijk, toch teruggenomen, dacht ik. Ja, oh. dat hij dan toch ja. president wil worden van de hele 100%, Maar ja. weet je, er zijn bepaalde fouten. Hij heeft natuurlijk al een, een, een imago van, van de rijke luiskandidaat. En ja, dat, dat is bijna niet meer te herstellen. Ook niet in een debat als dit natuurlijk. Je kunt je nog goede debater tonen. Maar je kunt niet uh, in, in, in anderhalf uur kun je niet opeens je hele imago veranderen, natuurlijk. Nee, uh, het gaat over binnenlandse zaken, heb ik begrepen vandaag. Ja, precies. Dus uh, naar welk onderwerp kijk jij het meest uit? Uh, ja, ik denk toch het kakeel over Obamacare. Ik denk dat je daar, daar gaan de meeste de vonken. Ja, ja de, de, precies de zorgwet die Obama in zijn allereerste jaar introduceerde. Nou, daarvan roept, roept Romney steeds. He. I will repeal Obamacare. Ik zal meteen die wet ongedaan maken. Ja, het interessante natuurlijk van Romney is dat toen hij gouverneur was in Massachusetts... zelf een wet op de gezondheidszorg heeft ingevoerd... die als twee druppels water lijkt op wat Obama gedaan heeft. Ja, daar kan Obama natuurlijk geweldig mee. Mee, mee om de oren slaan van, ja, jij wil een wet intrekken die je, zelf, die je zelf hebt ingevoerd. Dat wordt toch wel een heel spannend punt, denk ik. Ja, en wapenbezit, want dat speelt natuurlijk ook heel erg in Amerika op dit moment. Ja, maar of dat ter sprake gaat komen, weet ik niet. Het is natuurlijk op een uh, opvallende plek dat hier dat debat wordt gehouden. Hier in Denver, nou, hier vlak bij deze campus. Daar, uh, daar werden in, uh, in juli twaalf mensen in een bioscoop werden doodgeschoten in Aurora. Nou, nu gisteren de, de nabestaanden van die slachtoffers... die hebben geëist dat de kandidaten dit onderwerp ter sprake gaan brengen. Dat ze het, uh, ja, dat ze het over vrij wapenbezit gaan hebben. En eigenlijk voor beide kandidaten is dat een valkuil. Uh, in 2008 maakte Obama wel eens de fout. Of in 2007 was het dat hij het had over ja, dan heb je die Republikeinen. Die houden vast aan hun wapens en hun bijbels. Was natuurlijk ook vrij denigrerend. Wordt hij nog meer om zijn oren geslagen. Ja, en Romney moet natuurlijk vooral oppassen dat hij niet uh, zijn, zijn, zijn, zijn, ja, zijn, zijn partij van zich vervreemdt Door ook maar iets onaangenaams over wapenbezitters te zeggen. Terwijl mm -hmm. natuurlijk een hele redelijke, vriendelijke man is natuurlijk volgens mij absoluut geen pistool in zijn nachtkastje heeft liggen, Romney. Je weet het nooit. Het is in Denver. Waarom is het eigenlijk daar? Dat nou, moet ook een beetje gelijkelijk verdeeld worden over het hele land natuurlijk. Dus dit is de meest westelijke plek waar een, waar een debat wordt gehouden. Maar de staat Colorado is ook heel erg belangrijk. Er zijn ongeveer acht à tien staten waar deze verkiezingen worden besloten, waar beslist eigenlijk hè, de meeste staten van Amerika, daar ligt het gewoon vast. Dat zijn democratische of republikeinse staten. Nou, Colorado is zo'n staat die kan beide kanten op. Ook wel een paarse staat genoemd, een swing state genoemd. Dus... De mensen hier, het publiek hier, zal het met extra veel ja, scherpe interesse volgen. Hier zijn nog kiezers te vinden die nog over te halen zijn hier in Colorado. Ja, hier zijn nog kiezers te vinden die over te halen zijn. Ja. betekent dat dat het elders niet zo is? Dat heb je heel goed gezien. Uh, acht op de tien Amerikanen heeft gezegd... Uh, dat ze naar aanleiding van dit debat hun mening eigenlijk niet meer gaan bijstellen. De, de, de swing voters, zoals die, er, uh, zoals die dan heten. Hè, de, de, de zwevende kiezers, zoals wij die noemen. Die, die is er eigenlijk nauwelijks meer. Mensen hebben hun mening eigenlijk wel bepaald. Ja, tegelijkertijd toch... Voor Romney is dit debat natuurlijk toch ongelooflijk uh, belangrijk. Ook al zijn er misschien niet zo heel veel stemmen meer te halen. 35 staten gaan vervroegd naar de stembus. Dus voor heel veel kiezers komt dit debat eigenlijk vlak voordat ze naar de stembus gaan. En ja, misschien is er toch nog ergens een kiezertje te halen. Ja, maar maakt het eigenlijk nog wat uit wat ze inhoudelijk zeggen? Of gaat er eigenlijk alleen nog maar om hoe ze overkomen? Dat wordt inderdaad het belangrijkste. Hè? Hoe de, de, de interactie, de lichaamstaal, dat zijn natuurlijk, ja, daar heb je natuurlijk hele beroemde dingen uit die debatsgeschiedenis. Hè? Dat, uh dat misschien kandidaten hele slimme kunnen dingen kunnen zeggen... maar als ze net verkeerd kijken, zoals Bush senior ooit deed... Hè, hij keek tijdens een vraag van een, van een vraagsteller... keek hij op een verkeerd moment ja, te lang op zijn horloge. Hij kwam als ongeïnteresseerd over... hij ging onderuit eh, nou ja, de beroemde bezweten bovenlip van Nixon... Hè, die, die hele slimme dingen zei, maar dat hij zo... Zweterig en ongemakkelijk overkwam. Nou, daardoor verloor hij het debat. Dat zijn de dingen waar natuurlijk mensen vanavond echt naar uh, gaan uitkijken. Dat wordt het spannende. Oké, okay, dan weten wij ook waar we op moeten letten. Dankjewel, Wessel de Jong. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.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 Lovely rijmt op Road to Mandalay van Robbie Williams Eerst was er de vastgoedfraude. En dat leidde tot een boek. En dat boek inspireerde weer tot een toneelstuk getiteld De Verleiders. Ik ga erover praten met Pierre Bokma, Georges van Houts en Fasco van der Boon. Laatst genoemd is een van de twee schrijvers van het boek. Bokma speelt een van de hoofdrollen in het stuk. Net als George van Houts, die het boek bovendien bewerkte tot een toneelstuk. Fasco, um, um, om met jou te beginnen. De vastgoedfraude wordt een van de grootste fraudezaken van Nederland genoemd. Schets nog even hoe groot. Ja, nou, uh, de Italiaanse proporties uh, volgens uh, een ah, van de rechters die de, die de zaak heeft uh, behandeld. Mm -hmm. uh, een, een kwart miljard uh, buit, uh, maar dat is maar in een dozijn uitgeregisseerde projecten. Uh, de huidige eigenaar van Bouwfonds, een van de slachtoffers van, van, van, van, uh, van de fraude, de huidige eigenaar is Rabobank en die denkt dat de 550 uh, Commerciële vastgoedprojecten, dus winkelcentra, centra, parkeergarages, kantoorgebouwen, corrupt waren. Dus de, de werkelijke omvang van de, van de fraude, de totale omvang, daar kan je alleen maar een, een slag naar slaan. Ja, goed. Nou, jullie hebben daar een boek over geschreven. Uh, um, en daar is nu een toneelstuk van gemaakt, George van Houts. Uh, wat was jouw drijfveer om er een toneelstuk van te maken? Verontwaardiging, hang naar romantiek, fascinatie met het kwaad? Uh, ja, precies die drie dingen. <laughs> nee, het was uh, zo dat... Uh, uh, ja, ik was voorheen een cabaret-duo van Houts en de Ket... en maakten we altijd al voorstellingen over de waanzin van de Nederlander. Nu richten we ons weer meer op het toneel. En wij wilden... Een, ik zocht een, een, een onderwerp om het te hebben over een massale gekte. En volgens mij is uh, hoe wij omgaan met onze financiën en hoe wij zaken doen... Uh, is, een, is, is een soort gekte geworden. En toen ik dat boek las, dacht ik... ja, dit is precies het handvat wat ik nodig heb... om het hier uh, in een uh, groot toneel theaterwerk het eens over te gaan hebben met het publiek. Maar goed, als je het hebt over massale gekte en wij... dan betekent dat dat je eigenlijk vindt dat we allemaal schuldig zijn? Ja, ja eigenlijk wel. Uh, ho hoewel, ik moet zeggen dat ik in de 2,5 jaar dat ik met dit uh, project bezig ben, eigenlijk ben gedraaid. Ik dacht eerst, we gaan inderdaad uh, de, de witte bordencriminelen, de schurken gaan we aan de schandpaal nagelen. Hm. En uh, daar ben ik eigenlijk uh, ja, gedraaid. Ik denk nu dat het probleem veel dieper zit en dat we het eigenlijk min of meer allemaal doen. Juist. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar even nog over de titel. De titel is De Verleiders. De ondertitel is De Casanova's van de vastgoedfraude. Dat, uh, dat neigt naar een tikje romantiek... Ja, dan, dan, dan kom je in theaterpolitiek. Theaterdirecteuren zeiden een stuk de vastgoedfraude. Dat komt er bij mij niet in, want dan krijg ik geen mens in de zaal, want de vrouwen kopen de kaartjes. <lacht> da, toen was ik in het begin heel ben, erg kwaad. Het, ja. Ja, ja. Toen was ik heel erg kwaad en uiteindelijk ben ik gezwicht en heet het de verleiders. En daar ben ik uiteindelijk blij mee, want ze hadden gelijk. Het publiek komt in uh, enorme getalen. Uh, de kassas bestormen. Ja. Nou ja, Pierre Bokma, jij bent een van die uh, verleiders dus. Uh, je speelt een van de hoofdrolspelers, Nico V. Uh, ja. Wat is dat voor een man? Wat maakt hem interessant? Uh, het interessante van hem is dat hij zo vreselijk interessant is... en dat hij zo uh, ongrijpbaar is. En dat is eigenlijk de beste en kortste omschrijving... die je van Nico V, v, sorry, die je van Nico v kunt, uh, kunt geven... Um, hij is aan alle kanten, heeft hij zich op een of andere uh, mysterieuze wijze ingedekt. Uh, hij buigt als riet in de wind op het moment dat je denkt dat je hem gevuild hebt. Dan komt hij weer kaarsrecht overeind en jij ligt op je, op je snuffert. En dan, uh, ja, nou ja, zo. Het is, een, het is een ongrijpbare figuur. Veel mensen, een aantal mensen die ik gesproken heb... Die hebben gezegd, ik heb zelden in mijn leven iemand ontmoet... die zo letterlijk, uh, die ik niet kan peilen... waar ik uh, elke antwoord krijg ik een, een, een, een, een, bijna een wedervraag op. En daar weet ik me dan geen raad mee. Dus het is een hele bijzondere figuur. Een ja. hele bijzondere figuur. Die ook een, een vreemde eend was uh, in, de, in, die, in, in die vijver. In welk opzicht? In die vastgoedwereld was, uh, was er niemand die hem begreep. Dus hij had ook gewoon vrij spel. Dat was, het, dat was het handige van zijn kunnen. En in welke zin is ja. hij dan een verleider? Nou, ik, ik kom er even tussen, Kleren. Ja, Ik zeg even het is... voor de luisteraars, we zien elkaar niet. Dus het is, uh, uh, iedereen moet maar uh, met de ellebogen <laughs> werken. Ja, zeg maar, George van Houts. Het is, nou, het is echt een, een, uh, een heel erg charmante uh, figuur. Met een ongelooflijk charisma. Hm. Toen ik hem de eerste keer in de, uh, recht, de hal van de rechtsbank zag... viel ik gelijk als een blok. Voor mij, en nog sterker, de volgende keer zei mijn vrouw... ik ga een keer met je mee naar de rechtbank, want ik wil het wel eens meemaken. En toen was ik meteen mijn vrouw kwijt aan Nico V. Ach, wat interessant. Het is weer goed gekomen, hoor. Is er, ik wou net zeggen, is dat drama, heeft dat dramatische gevoel gehad, of niet? Nee, hoor, maar het zegt nee. iets over het charisma van ja, de man. zeker. Um, Vasco Boon, in werkelijkheid, begrijp ik... is hij niet de belangrijkste figuur in de vastgoedfraudezaak. Dat is toch eigenlijk Jan van V. Ja, nou het hangt er vanaf welk criterium je aan de dag uh, legt. Als je kijkt naar waar het meeste geld uh, naartoe is gegaan... dan heeft Jan van Vlijmen uh, het grootste deel van de buit uh, naar zich toe geharkt. Uh, maar een goede tweede is toch wel uh, Nico Vijsma. Ja. Ik, ik, mag, ik mag hun namen voluit uh, noemen. Waarom mag jij de namen voluit noemen? Jij bent journalist. Ja... Uh, kijk, omdat ze zelf ook de publiciteit hebben gezocht oh, en dan uh, is gewoon de stelregel bij de Raad voor de Journalistiek en bij de civiele rechten uh, dat verdachten gewoon voluit kunnen okay, worden genomen. nou dat ga ik ook niet moeilijk doen, uh, George van ja. Hout, want Jan van Vlijm, dat is uw rol, dat is jouw rol. Ja, uh, en in, de in de toneelwerkelijkheid noemen wij ze Vijs en Vlijm en ja. Haks. Om ja. toch een soort uh, abstractie in de namen toe te passen. En was hij, uh, want de focus ligt dus niet om hem in het toneelstuk. Was hij minder interessant als personage? Of? Uh, ja, eigenlijk ja, wel. Vraag, ja, ja, ja, Vasco, zeg jij het maar? Nou, uh, Jan van Vlijmen, dat lijkt inderdaad een hele vlakke persoon op het eerste gezicht. Maar die heeft ook heel veel lagen. Uh, dat is, uh, het is toch wel stille wateren, diepe gronden. En Nico Vijsma, de extraverte oom, ja, die, die, die wordt eigenlijk als rechterhand door de hoofdverdachte ingezet. Om de vieze klusjes op te knappen, uh, om uh, de mental coach te zijn van uh, aspirantfraudeurs. Uh, hij is de hoge priester, de personeelchef uh, van de criminele organisatie, zegt het Openbaar Ministerie. Maar Jan van Vlijmen, uh, dat is... Uh, de Dom, uh, Dom Giovanni, de man achter de schermen... die uh, uh, eigenlijk alle touwtjes in handen heeft. En uh, in zijn hoofd heeft berekend wie, wanneer, wat krijgt... welke miljoenen over drie jaar naar welke mensen toe moeten gaan. Uh, hij is uh, de mastermind. Juist. Pierre Bokma, uh, nou is het nog onvoltooid, onvoltooid tegenwoordige tijd, dit stuk. Ik bedoel, morgen gaat het proces tegen uh, uh, Nico uh, uh, nog gewoon... Verder, hoe ingewikkeld is het dat de werkelijkheid... Uh, inhoudt, of, ja, of nou ja, ons inhoudt. Ja, dat, dat, dat de werkelijkheid met de fantasie op de gelijke loop kan tijd gaan. Ja. Ja. Nou, uh, dat is alleen maar heel erg prettig. Uh, onze opvatting en onze uitvoering van, uh, uh, van de bewerking van het boek van George van Hout. Van Jaco, dat is, uh, die is zo vrij dat we ons makkelijk kunnen aanpassen aan die werkelijkheid. En uh, per dag kunnen inbouwen wat we willen. Dus... Uh, uh, ja, overigens wordt onze... Uh, uh, uh, George heeft het niet voor niets ondertiteld als de Casanova's. Ja. Van, en niet de Don Juan's. De Don Juan, <laughs> dat zijn wel twee vrouwenverleiders... maar van een wezenlijke andere orde. De uh, ene is, dus is, is hoofd, de andere is voorhoofd. De ene is hoofd, de andere is voorhoofd. Don Juan is de lelijkert, die vernedert de vrouwen... en krijgt op die manier... en de Casanova is iemand die de vrouwen juist tilt en meeneemt. Juist. Maar nog even om terug te komen op het verloop van dit proces. Want gaan jullie daar nog iets mee doen? Dat weet ik niet. Dat zal in uh, overleg zijn, denk ik, met, uh, met George. En uh, ik denk ook zelfs in belangrijke gevallen met uh, Aad Zelen, de regisseur. Ja. Uh, Is het volledig voor jou om bij het proces aanwezig te zijn? Want ik begrijp ah. dat je hem niet ontmoet hebt nog. Nee, ik heb het niet ontmoet. Dat heb ik een, een tijd, uh, tijdje was dat wel een wens, en uh, dat heb ik ook een zorg gevraagd. Maar ik heb op een gegeven moment, uh, nadat ik een interview met Koefnoen uh, heb gelezen, moet ik eerlijkheidshalve zeggen, dacht ik, zij hebben gelijk <laughs> dat ze hun, de mensen die ze hen persifleren, niet willen ontmoeten omdat hen dan een zekere sympathie uh, uh, uh, in, in de weg staat, en dat wilde ik ook niet. Nee, dat begrijp ik. Jij ziet het wel als een persiflage, of zie je het toch nee. gewoon als echt als nee, een rol? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, maar juist daarom kijkt. De persiflage kan heel scherp en snijdend zijn. Maar je kunt zeggen, ik ben de, ben de nar aan het hof. Wij doen daar uh, wezenlijk serieuzer over, met een enorme grote dosis humor. Maar uh, ook daar wil ik uh, de, de, mijn werkelijkheid scheppen. Uh, die uh, staat tegenover de werkelijke Nico uh, V. Uh, mm. Hij heeft ook een interview gegeven en gezegd dat, uh, dat ik voor geen meter op hem leek. Nou, dat is ook volgens mij helemaal heel erg gelukkig. <laughs> want dan kan hij kan de afstand van nemen. En hij wilde ook niet, deed hij nodig, hierbij Nico uit om te komen kijken. Als hij nog op hij zei dat, goed dat hij, is. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dat zal ja. hier voorlopig nog wel even zijn. Ja. Uh, onder escorten, misschien met een enkel band, ik weet het niet. Maar ik, wat, ik, wat, wat mij zo opviel is dat hij uh, zo bang was en zei... ja, ik ga niet meer naar het theater, want uh, al die stampende voeten... en wapperende decors en weet ik, allemaal slaande deuren, dat was zo eind jaren 50, Nico. <lacht> dus je kan zonder schroom komen, dat is allemaal voorbij. Oké, okay. nog even naar uh, George van Hout. Want um, um, ik las dat Joop van de Ende het stuk toejuicht... omdat hij voorstander is van toneel dat verhalen vertelt... over wat goed en slecht is in onze maatschappij. Um, hoe groot is het gevaar, of heb je daar last van gehad... dat de verleiders een moralistisch stuk dreigen te worden? Ja, dat gevaar loert natuurlijk uh, aan alle kanten. En nou is het zo dat je kan dit stuk bijna ook zien als een Griekse tragedie... waarin alle morele vragen gesteld worden. En maar ook dingen om de hoek komen kijken als het noodlot. En de goden die misschien wel een vreemd spelletje met de mens uithalen. Want het zijn echt van de, de mensen die hier door verleiding in terecht zijn gekomen... Mm -hmm. zijn het echt nou ja, ja, nachtmerries waarin ze zijn terechtgekomen... doordat ja. ze één keer zijn gezwicht voor een bepaalde verleiding. Mm -hmm. uh, Vasco van der Boom, jij hebt uh, de try-out gezien, heb ik mij laten vertellen. Geef eens een kwalificatie. Is het spannend, is het confronterend, is het meeslepend? Het is hard, het is humoristisch, het is verdrietig, uh, het is meedogenloos... Ze, op zich is het een uitgekoud onderwerp, zou ik misschien wel kunnen zeggen. Nadat ik er twee boeken over heb geschreven met uh, Gerben van der Marel en honderden uh, krantenartikels. Uh, maar uh, wat Joris uh, en uh, Pierre Bokma en, en hun uh, collega's ervan maken. Het is een heel nieuw, ze tillen het naar een heel nieuw niveau. Uh, ontzettend spannend. En uh, bij de try-out, wat ik uh, nou, het meest uh, indrukwekkende vond, was. Uh, de verwarring bij het publiek me afloopt. Dat ze uh, uh, de mensen die ik sprak, die wisten niet meer wat goed en wat uh, kwaad was. Het klinkt verleidelijk. Morgen is de première in de Lamar Theater in Amsterdam. Uh, mannen, toi toi toi en hartelijk dank. Dank je wel. Dank je wel, Lisa Loep-Stee. Het is vijf voor twaalf. Volgens het hoofd van de Russische Veiligheidsdienst... zit Al-Qaeda achter de bosbranden die Europa de laatste tijd teisterde. Glenn Schoen is terrorisme-deskundige. Dag, meneer Schoen. Goedenavond. Hebben we hier te maken met een nieuwe vorm van terrorisme? Niet echt... Um een conflict uh, tussen Palestijnen en Israël waar we dit eerder als een uh, tactiek hebben gezien. Uh, sinds de jaren zeventig zijn er zo'n 30 tot 40 keer uh, branden gesticht. Vooral tijdens de eerste en de tweede intifada. Uh, in de jaren tachtig, een uh, jaar of zeven, acht geleden, hebben we wat incidenten gezien. Maar we hebben het nog nooit buiten die regio als wapen gezien. Maar hoe komt die Russische veiligheidsdienstman daar dan mee? Ja, dat is een goede vraag. Uh, we weten wel dat Al-Qaeda in 2003, 2007, 2008 specifiek daartoe had aangespoord. En ook in mei van dit jaar in een Engelstalige tijdschrift Inspire uh, mensen had opgeroepen om dit te doen. Maar ik heb nog niets gehoord over bewijs. Oh, maar ze hebben er wel toe opgeroepen ooit. Wat, wat, wat zouden ze ermee kunnen beogen? Want, want wat zou het voordeel zijn van zo'n terroristisch middel? Nou, het is natuurlijk. Daarmee gelijk ook een beetje een zwakte bot aan de kant van terroristen. Um, het kan flink verstorend zijn. Het kan uh, natuurlijk flink wat schade creëren. Denk aan een, een bosbrand die begint in de buurt van een chemische fabriek... of een wapenopslag of een nucleaire installatie. Het heeft natuurlijk wel enigszins een, een terroriserend effect. Als mensen het gevoel krijgen van terroristen zijn hier inderdaad met een soort campagne bezig. Ja, het is natuurlijk wel iets wat je bijvoorbeeld als, als industrie makkelijk zou kunnen ondernemen. Daar hoef je niet voor in de georganiseerde vorm op te treden. Dat klopt, maar ja, om effectief te zijn zal je toch vaker in groepsverband moeten duwen, Meerdere plekken, meerdere branden creëren, het ja. weer moet meezitten. Dus er zijn er toch wel heel wat beperkende factoren aan. Goed, wij, wij moeten deze waarschuwing van de Russische Veiligheidsdienst met een korrel zouden nemen. Wat zou eigenlijk het doel zijn van de Russische Veiligheidsdienst om dat nu naar buiten te brengen? Ja, wellicht om een soort uitleg te geven voor iets wat ze zelf niet helemaal uh, kunnen omschrijven. Van hoe het dan wel zit, van waar het vandaan komt of waarom mensen het zouden doen. en mm. uh, Misschien om een beetje publieke steun te krijgen in het uh, uh, tegengaan van bosbranden daar. Duidelijk, we hoeven niet te vrezen voor de Hoge Veluwe begrijp ik. Ik denk het niet. Oké, okay. schoen was dat. Hartelijk dank. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Morgen zit hier Chris Keine. Ik wens u een goede nacht. Goede nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog zu sagen hätte, dauert een Zigarette. Und een letztes Glas im Steen.